En zo werd het even na drie uur bij CFM Race Radio uur 7 alweer, Albert-Jan. Ja. En nog even dank trouwens aan onze voorgangers, Benno Veugen en Anders Bergen. Ja, grandioos. Die hebben dat geweldig gedaan. Vanaf negen uur we zijn die ons al in touw geweest. We dus, hebben ervan uh, genoten en we hebben alles kunnen volgen wat er gebeurt in en om het circuitpark Park Even snel een tussenstandje bij het hockey. Bloemendaal UHC Hamburg is in de tweede periode 1-1 geworden. Met nog drie minuten te spelen. In de okay. tweede, tweede periode. Oké, okay, helemaal goed. Gaan we nog even terug naar de Renault uh, Clio Cup. Jaap Koper die is op circuitpark Zalvert aanwezig. En bijna elke coureur die ontkomt niet aan de microfoon van Jaap Koper. Nee, dat doet hij hartstikke nee, goed. Nee, helemaal goed. Zo, ook uh, Hans uh, Bos, hij stond op het podium. En dan hebben we het over de Olympiaklasse van de Renault Clio Cup. Race nummer twee. Is het deze vuurgevoel, uh, Hans? Ja. Aanval van Euser ten opzichte uh, van Schothorst. Heel netjes gedaan daar uh, van uh, Schothorst om het te rekenen. verdedigen ten opzichte van Euser. Maar ja, het wordt uh, wel lastig, want uh, we rekenen zien rekenen. dat Euser. We hebben 45 minuten en nu een half uurtje. En uh, ja, dat was even wel spannend. Er gebeurde aan het begin echt een hele hoop. Er gingen uh, je... schades, uh, vloeden hard af. Uh, bij de eerste uh, tik, zeg maar bij de Gerlag wat er gebeurde met Michel Blekemolen, geloof ik. Het uh, was jammer. Uh, ik zat net daarachter. En iedereen kon me rechts inhalen en ik zat net achter het ongeval. Dus ik kon niet weg. Dus dat het was jammer. Maar goed, dat is, uh, dat is niet anders. En uh, ja, zodoen een leuke race gereden. En uh, toch wel wat plekjes gepakt en uh, ook wel iets eentje verloren. Maar ja, goed, ja, het, is, uh, het is een beetje stuivertje wisselen. Het was hartstikke leuk. Even over, over zo'n wedstrijd als vanmorgen en dan nu, de eerste gaat over drie kwartieren en die tweede gaat over nou ja, twaalf ronden, dus daar zit wel een wereld van verschil tussen. Ja dat klopt, bij de eerste race is het gewoon echt aan het begin echt bandjes even sparen, alhoewel dat best wel moeilijk is om dat te doen als coureur zijn, want je wordt altijd hard en ja, dan moet je toch op een gegeven moment even je kop gebruiken en dan denk ik van nou ja, even rustig aan, want zo aan het einde van de race dan gaan we pas de beslissing maken. Dus uh, dat is een heel verschil. Uh, met een sprintrace is het eigenlijk vanaf het begin tot het eind gewoon ragen. Want we moeten gewoon naar voren. We moeten gewoon, iedereen moet zo snel mogelijk naar voren. En ja, dat kan maar in twaalf 12 rondjes. Dus er uh, is even wat tijd nodig, om het zo maar te zeggen. Ben je nou meer een sprintrace of een lange afstandsracer? Uh, eigenlijk alle, ja, de, de tactieken vallen allebei wel goed bij me in, in de smaak. Uh, ik vind uh, de sprintrace vind ik spannender. Vind ik, wat meer, ik krijg meer begint mijn hard sneller te kloppen en dan. Ja, dan Vind ik toch, toch leuker zeg maar. Als ik er zijn is dat toch leuker. En ik denk ook voor het publiek ook want ja er gebeuren veel meer stuifwisseltjes dan, dan een lange afstand Het is wat saaier om naar te kijken en dit is gewoon echt heel spannend gewoon. Het moet in twaalf rondjes gebeuren, als het daar niet gebeurt, ja dan uh, is het gewoon klaar met je. Goed en uh, hoe sluit je dit weekend af? Ik sluit het weekend af in de Olympiaklassen met een tweede en een derde plek, dus voor mij uh, en mijn sponsors een uh, prima weekend. Dankjewel. Dankjewel. Oké, okay, inderdaad, een prima weekend dus voor Hans Bos. Dat wat betreft de Renault Clio Cup. Nou, je hoorde de formule Fortjes die zijn op het circuit. En een verslaggever vond het even zo nodig om er doorheen te praten, maar goed, ja, dat kan wij kunnen. hebben zelf natuurlijk ook verslaggever van Race Radio, en dat is Willem. En voor de formule Fort gaan we na dit plaatje weer naar hem. Terug. Yeah, yeah, yo, yo. We off the block this year Went from a low to a lot this year Everybody mad at the rocks that I wear I know where I'm going and I know where I'm from You hear locks in the air Yeah, we at the airport out D-block from the block where everybody air forced out With a new white tee, you fresh Nothing phony with us Make the money, get the mansion, bring the homies with us the rocks that I got. I'm still, I'm still Jenny from the block this headline clips I stay grounded as the amounts rolling I'm real I thought I told you I'm real even on no brook that's just me nothing phony don't hate on me what you get is what you see don't be fooled by the rocks that I got I'm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 CFM Race Radio. Tweede paasdag 2010. Die hoorde de single van JL, Oftewel Jennifer Lopez. En Jenny from the block. ZFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En voor de race van de Formule Voort op het circuitpark. Zo schakelen we weer snel over naar het circuit. Naar Willem van Dezen. Willem. Ja, je zegt het al. De race vonden Mulefort Inmiddels zeven ronden gereden. Ja. En is het echt een race? Dat kun je je afvragen. Want we hebben vier auto's aan kop En dat is alle vier Geva Racing Team. Het lijkt er meer op van een demo rit van Geva, Formule Fort. En ik kan me zoiets voorstellen dat Gert Valkenburg van Geva Racing de eigenaar gezegd heeft tegen die jongens. Nou, maak wat moois, van blijf lekker bij elkaar. Dan is het nog spannend. Maar op zich zeg je natuurlijk uitermate triest dat je in zo'n competitie maar vijf. ...auto's aan de start zit. Het loop van het seizoen zal het ongetwijfeld gaan verbeteren. Met pinsteren zullen er wat Engelsen bij zijn. Nou, tijdens de Masters en we ook de Formule Fort. Die geldt ook voor het Engels Maar nou, Dat is een kampioenschap met 25 tot 30 auto's. Dus tegen die tijd hebben we een mooie gevuld Formule Ford veld. Ja, ik wou zeggen, die Fortjes zijn toch best wel populair om hier te rijden. Ja, ja die zijn zeker populair. Kijk waar wat er gebeurt. Dan is het Rogier Jongenjars... Die in Bosch uit naast de baan komt, toch de auto weer op de baan weet te, te zetten. En daarmee terug van uh, plaats 2 naar uh, plaats 4. De leiding is in handen van Pieter uh, Schorthorst, de kampioen uh, van vorig jaar in de Zwift. Tweede, Koetelt Korrehuizen. Uh, en derde, een debutant op het uh, autosportgebied, Jack Zwinkels, afkomstig uit de kartsport. Oké okay, Willem, dat wat betreft deze update. Straks uiteraard meer vanaf het circuit met jou. Dankjewel. Okay, yeah. Dat was Willem van Deze. Kijken wij nog even terug op de 1 Swift Cup van zojuist. Peter Schreurs, die heeft die race nummer 2 gewonnen. En wie ook op het podium stond, dat was Dennis van der Laar met een derde plek. Dennis van der Laar. We spraken al eerder dit weekend met hem. Maar nu uh, komt het er in één keer uit in de tweede wedstrijd. Gewoon in één keer in de derde, derde plaats. Ja, dat had ik ook echt niet verwacht eigenlijk. Uh, ik kwam uh, als vierde uit de De eerste bocht. En uh, toen ging Laura Katsma. Die ging dorst, Dus die konden we voorbij gaan. Toen stonden we derde. Toen stond ik derde. En uh, nou, toen kwamen Marten Graaf en Niels Langeveld me voorbij. Door een klein foutje maakte ik. En toen, uh, ja, toen heb ik me eigenlijk terug weten te knokken naar de derde plek. Nou, wel een beetje mazzel dat de uh, marchauto stuk ging. Dan kunnen we ook zeggen dat je met verstand hebt gereden, want de snelheid heb je, je blijft er aardig bij, maar je hebt geen gekke dingen gedaan. Nee, dat is waar. Ik heb wel gewoon uh, rustig mijn kansen afgewacht hè, en niet veel risico's genomen. Dan heb je ook uh, gedaan wat, uh, wat je vader uh, had uh, geadviseerd, een beetje, of niet? Uh, ja, zeker. <lacht> Ja, je loopt natuurlijk al een tijdje mee in de sport, uh, dankzij je vader. Daar heb je ook, ondanks dat je daar nog niet aan je dingen opgepikt. En die gebruik je dan nu ook? Ja, gewoon, uh, ja, ik, eigenlijk gewoon rustig af, je kans afwachten. Dat, uh, ja, dat was eigenlijk wel een beetje mijn tactiek. En uh, niet te gekke dingen doen. Ja, buiten dat uh, strijd uh, is je niet uh, vreemd. Want als ik zag hoe je probeerde bij Mart in de bocht. Ja, dat was wel een mooie actie. Nou, ik had daar ook wel wat meer snelheid dan hem. Maar ik kon hem nog net ertussen prikken en er voorbij gaan. Ja, legt dit voor jou na zo'n eerste weekend eigenlijk buiten verwachting al zo hoog. Qua kwalificatie, ook qua race 2. De lat wat hoger in je verwachting al? Ja, ik uh, had eigenlijk uh, als doelstelling ja, top 7, uh, top uh, 8. Maar ik denk nu dat ik wel als doelstelling kan stellen top 5 uit uh, ja, passering. Oké, okay, nou uh, laat we hier verder met de rust. Nu we gaan genieten van je mooie derde de plaats. Dankjewel. Dat brengt me meteen weer bij het volgende Albert Jan. It kets better. Weet je nog dat we zaterdag dat weerbericht gedaan hebben? Ja. Maandag, tweede paasdag. Zou het toch een redelijk mooie zonnige, redelijke dag worden? Maar klopt en droog. Het, het valt mij nog een beetje tegen eigenlijk. Ja, het, is, het blijft een beetje erachter hangen hè? Ja, nee. Het is niet helemaal wat we ervan verwacht hadden. Maar we maken er natuurlijk een mooie tweede paasdag van. Helemaal met de acties op het circuitpark Zomvoort. Die CFM voor jou volgt. Met Willem van der Zee en Jaap Koper. Daar voor ons ter plekke. Nog even snel een updateje over de verloop van het tweede kwart van de hockeywedstrijd bloemendaal UAC Hamburg in de kwartfinales van de European Hockey League. Bloemendaal begon met een 1-0 achterstand aan die tweede, de tweede kwart, maar kwam via een schitterende tip in uh, op 1-1 en ver, ver in het tweede kwart, vlak voor het einde kwam de Nooier weer tot scoren. En die scoorde 2-1. Dus Bloemendaal staat met 2-1 voor. En het derde kwart is net begonnen. Kijk, dat zijn mooie berichten. Ja, dus ja, ze ja dat is moeten door. Zijn, zijn, zijn we blij we door mee. Dam, na de halve finale. Nou, we gaan weer naar de race op CFM Race Radio. Daar hebben we het natuurlijk over de Formula Suzuki Swift Cup. Die verreden is race nummer 2. Mooie eerste plaats voor Peter Schreurs. We hadden zojuist juist het interview van Willem en van Jaap met Dennis van der Laar. Hij eindigde op Plek nummer 3 en P2 was er voor Niels Langeveld. En ook daar hadden de heren een gesprek mee. Niels, nummer 2, dit keer geworden. Het zag er even uit dat je er nummer 1, maar wat, wat, de, wat deed je nou bij de, bij de streep? Ja, ik uh, had een actie op uh, Peter Schreurs. En die, uh, die kon net wel, net niet. Weet je wel? Dat is een actie waarvan je, nou, er is een gaatje. Zet ik hem daarnaast? Ja, ik doe het. Maar ik raakte hem, weet je wel. Dus nou, daarna denk ik, had ik zoiets van, moet ik hem teruggeven of moet ik hem houden? En op startfinish heb ik maar wijzelijk besloten om, uh, om hem gewoon terug te geven. En dan is Peter de terechte winnaar en uh, ben ik tweede. Nou, dat is ook goed. En ik ben net bij de wedstrijdleiding geweest. En die zegt van, als je hem niet had teruggegeven, hadden wij je gestraft. Dus de, juist, opnieuw de juiste beslissing genomen dit weekend. Het lijkt wel of jij heel gevoelsmatig uh, hè, met impulsen en dat soort dingen uh, werkt. Dat, uh, dat is, dat is dit, dit weekend al heel erg goed uitgekomen. Ja, het is gewoon eigenlijk totaal mijn weekend geworden. Uh, kwalificatie liep niet helemaal lekker. Uh, wat, wel wat probleemjes. Nou, tweede, dat is dan het maximaal haal waren. En uh, ja, dan ga je de race in en dan is het hopen, hopen, hopen. En dan heb je zo'n prachtige wedstrijd. En dan moet je op een gegeven moment in race 2 je, je verstand gaan gebruiken. En uh, na gaan denken van hoe kan ik dit het slimst aanpakken. En dan kun je beter eerst even afwachten. In plaats van gelijk gaan reageren. Nou, en dan zie je dat je gewoon een heel. eind het komt op het moment dat je gewoon even rustig afwacht. Het draait allemaal om concentratie en rust in een auto. En dan, ja, dan moet je inderdaad rust en de kanten En op dat moment moet je je gevoel volgen. Hè, en uh, de juiste beslissingen nemen. En zo'n <coughs> zo actie die je ze uitgehaald hebben in de huurgenholtsbocht. <coughs> tekent er eigenlijk dan ook weer van... Een wijze les die je er dus voor de, voor de toekomst dan uh, eruit uh, kan halen. Nou, het gaatje was er wel. Ik durf wel te zeggen dat als ik dit vorig jaar had gedaan... dan had ik uh, zeker gestraft geweest. en uh, Zeker niet gestraft geweest, sorry. Als ik dat vorig jaar had gedaan. Maar er is gewoon vanochtend een ander gebeurd... waarvoor uh, iemand bestraft is. En daar zijn we gewoon heel erg op geweest door de wedstrijdleiding. Dus heb ik gewoon wijselijk besloten om... Uh, maar uh, ja, dan nu maar verstandig te zijn om uh, die plek terug te geven. En dan voor de toekomst, uh, ja... Het gaatje was er, maar ja, ja, ik weet niet. De waarheid ligt een beetje in het midden. qua net. Ik vond dat hij net wel kon en uh, de wedstrijding net niet. En uh, ik heb het juist uh, gevolgd door te zeggen van ik uh, doe het wel, uh, ik uh, dan geef ik hem terug. Ja, aan het eind van, uh, van het ritje is, uh, als je de balans opmaakt, sta jij gewoon in de tussenstand nu één. Ja, zo kun je dat zeggen inderdaad. Ik denk dat ik toch best wel een uh, voorsprongje opgebouwd heb ook, dus dat is lekker. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Oké, okay, gemengde gevoelens dus uh, bij Niels. maar hij staat wel op nummer 1. Hè? Dat, zijn, uh, dat zijn mooie berichten. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En wie uh, was er nummer 1 geworden bij de Formule Fortjes? Daarvoor gaan we snel weer over naar het circuit naar Willem van Dezen. Ja, dat klopt. Formule 4 is inmiddels gefinischt. De, de vijf uh, rijders hebben het ook, uh, geprobeerd uh, zo'n leuk mogelijk show van te maken. Dat is ook wel uh, degelijk gelukt. Met name uh, Jack Swinkels, die uh, flink uh, Pieter Schotthorst op de huis uh, ging sinds uh, de laatste twee ronden. Lukt nog niet hem uh, te verschalken. Pieter Schotthorst, de winnaar. Tweede, Jack Swinkels. Uh, Cordeuze, derde. Ja, en om het hele veld nou op te gaan doen, uh, dat wordt zo lang. Ja, ja, ja. jonge ja. jongen, jongens. Vijfde. Ren die schone wat. We zijn nog uit de actie van dat in Zandvoort welbekende wereld uh, op de baan. Een herp, uh, dat verschijnt, dat uh, ontlokte bij T-Stone. Uh, uh, uitspraak van zelfs de herpen denken dat er niet gereden wordt. <laughs> Oké, <Okay>. dat <laughs> Die hobbelen gewoon lekker over de baan, of niet? Ja, ja hij was er net een die uh, de baan weer opzocht. <laughs> maar goed, uh, dat was uh, onder de rapport. Uh, al met al toch uh, Ondanks de minimale bezetting toch nog een uh, leuke actie op de baan. Dat betekent ook de bekers die ze krijgen, dat die wat kleiner uitgevallen zijn, omdat het een kleiner startveld is, of, of valt dat mee? Nee, zo erg is het niet, nee, zo het niet. Maar ja, good Old Euser weer op drie. Ja. Hè? Wat zeg je? Cor is weer op drie. Hij is weer, hij is weer terug weer bij de voetjes. Nee, ja. doet hij goed. Zeker, zeker weten. Maar, okay. ja, dan gaan we verder met het hoofdnummer natuurlijk. Uh, de Dutch VT4 is dus, uh, over vijftig minuten met, uh, met rijders, dus, wissels. En dat uh, gaat heel leuk uh, worden. Wij hebben er zin in, Willem. Hoe laat gaat die race uh, van start? Oh jee, de, de, het zal over een half uur zijn. Uh, dacht ik want we krijgen eerst nog de kritwolken en zo. Uh, ik pak even de tijdgeven erbij. Dat is makkelijk. Die gaat de grid ook wel door? De, de, de race gaat om 4 uur uh, van start. Om 4 uur en uh, live te zien op uh, RTL 7. Voor de mensen die luisteren en naar de radio. En live op CFM. Houd de radio gewoon op CFM natuurlijk, ja. hè, maar... Ja. Voor, voor het beeld kan je kijken op uh, RTL 7. Willem, dankjewel. Hoe is het straks met de uh, publieke belangstelling vandaag? Want uh, ik zag grote files uh, naar het circuit toe staan. Ja, dat klopt helemaal. Ja, we zitten een beetje te speculeren net hoeveel uh, mensen er zijn. Maar uh, het is lang geleden dat er met faceracers zoveel mensen waren. Dus uh, we zullen de cijfers nog gaan krijgen. Maar het is uh, helemaal goed vol. En dat is uh, altijd leuk natuurlijk. Dat zijn weer goede berichten. Autosport leeft weer in Nederland. Ja. Hey, Dank je Willem. En uh, straks uiteraard... Uh, de hoofdreis, de Dutch GT4. Daarvan gaan we ook weer live verslag doen bij CFM. En ik heb nog even wat te melden. Want zojuist heeft de UHC Hamburg gelijk gemaakt. Ze kregen een strafcorner. En de stand is dus nu 2-2. Oké. Okay. Baat zijn zonder steen en zat er echt geen regen in de wolken. En viel het toch nooit ergens heen? Ook al krijg je nog zoveel kansen, het meeste valt toch mis. En noordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is, want het is je kan niet zonder het houden. Race Radio op deze tweede paasdag 2010. Leuk dat je allemaal luistert en tot aan 5 uur zijn we bij je met alle verslaggeving vanaf het circuitpark Zandvoort tijdens de paaslezers. Je de Room 5 en Make Love. Nou, waar het ook spannend is, is bij het hockey. En dan is Albert Jan weer blij en dan is je weer minder blij. Wat is er allemaal aan de hand, AJ? Ja, met, met nog uh, minder dan vier minuten te spelen in het derde kwart... Uh, ...zijn er nou de ene hoogtepunt volgt het andere hoogtepunt op. Op een gegeven moment bij een gelijke stand van uh, 2-2... ...kwamen de, uh, de Nederlanders in de strafcorner. Een schitterende harde bal in de, in de strafcorner. Die werd aangenomen door Dwyer en die schoot hem rechts hoog in de hoek. 3-2... En maar vanaf uh, de middenstip de, hebben de Duitsers uh, de aanval weer gepakt. En die kwamen ook weer schitterend terug. Dus het is 3-3 met nog 4 minuten te gaan in het de derde kwart. Oké, okay, wij gaan ons opmaken voor de Dutch GT4. Eigenlijk de race van vandaag. Hè? Van het hele weekend, het hele paasweekend op circuit... Spanning al om, straks een race over 50 minuten. En om 4 uur gaan ze van start, dus we gaan en vier gel uur, ja. gelijk na 4 uur gaan we weer naar Willem. Dan zitten we er meteen bovenop bij CFM. Eerst hebben we nog even wat muziek voor je, ja, CFM Race Radio, met nu Shaka Khan. And I feel for you. Shaka Khan, Shaka Khan, Shaka Khan, Shaka Khan. let me rock it, let me Let me it's all I let let me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 Vanaf 9 uur vanmorgen bij CFM Zandvoort, de lokale omroep voor Zandvoort en de regio. Je CFM Race Radio, aandacht voor de paasraces op Circuit circuitpark Zandvoort en zojuist Chaka Khan. En I Feel For You, een lekker plaatje uit de jaren 80. Nou, we blijven eigenlijk een beetje in de, in de racerij, in de rally en dergelijke. Want wij hebben iemand aan de telefoon, Albert Jan. Ja, en wel uh, Vincent uh, Postma. Vincent, hartelijk welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Um, wij hebben begrepen dat jullie op uh, 23 april aanstaande een Classic Car Rally gaan organiseren. Dat klopt helemaal. We en wat? Uh, ja? ja? We gaan met uh, circa 50, 60 uh, klassieke auto's van allerlei verschillende merken gaan we een uh, tourrit maken. En die zal als uh, vertrekpunt hebben circuit Zandvoort. En zal als eindpunt hebben uh, Rotterdam. Rotterdam. En is het een. een, een ja, je hebt verschillende soorten uh, rallies. Is het gewoon een, uh, dat mensen een bepaalde snelheid moeten rijden of uh, is, gebeuren er ook nog dingen onderweg? We hebben een, uh, een tijdregistratiesysteem en ze gaan rijden met, uh, met chipkaartjes. Uh, en dan is het de bedoeling dat ze vanaf het startpunt naar het volgende punt heen rijden. En daar met een gemiddelde snelheid uh, het, het parcours gaan afleggen. Dus ze krijgen bijvoorbeeld als opdracht dat ze circa 45 km per uur gemiddeld moeten rijden over een bepaald traject. Wie daar dichtbij is, die krijgt de meeste punten. En zo willen we eigenlijk voorkomen dat het een racerij wordt. Maar juist dat je geniet van de omgeving. Want we hebben de route uitgezet, die compleet landelijk is. En daar moet je juist van genieten. Oké, okay, je zei net, 50 klassiekers. Wat voor soort klassiekers kunnen wij aan de start verwachten? Het zal allerlei zijn. Het is... Uh, ja... Uh, het, het zullen allerlei diverse merken zijn en ja, voor ons is het eigenlijk ook nog uh, afwachten wat er precies gaat komen. Maar het, uh, het is een groep uh, ja, die toch wel behoorlijk wat, uh, ja, wat geld heeft, denk ik. En uh, ja, Ik denk dat je hele mooie auto's gaat zien. Is er zo dat mensen zich uh, nog uh, in kunnen schrijven voor deze rally of uh, is het gewoon al helemaal vol? Nee, het is helaas al helemaal vol. Oké, okay, is er nog een, een, een jaartal, uh, dat, is vaak, dat zie je vaak bij dit soort classic rallies, dat er een jaartal als uh, grens wordt gesteld? Ja, nee, hebben wij in deze niet gedaan. Nee. Uh, wij voeren dit in opdracht uit voor, voor een firma, uh, en die, heeft, uh, ja, die hebben allemaal eigen auto's en die nemen ze mee. Wij hebben zelf, uh, nee, uh, organiseren zelf ook rallies, als case events uh, zijnde, en daar hebben wij uh, zelf 25 keven cabrio's voor. En die liggen dan wel in een jaartal van zeg maar 1965 tot 1979, waarin de laatste keven cabrio is gemaakt. Oké, okay. uh, als mensen nog wat meer informatie willen hebben, is daar een website waarover ze de, de, de, de tijden van 23 april kunnen nakijken? Uh, ze kunnen in ieder geval voor meer informatie kijken op onze website. Als ze het leuk vinden om ook een keer zoiets georganiseerd te krijgen of met zo'n rally mee te doen, dan kunnen wij dat volledig organiseren. En daarvoor kun je kijken op www.keverevents.nl Dus keverevents.nl Oké, okay, want er komt natuurlijk nogal wat bij kijken, hè? bij zo'n zo uh, classic uh, rally. Ja, absoluut. Het, is natuurlijk, uh, ja, het voornaamste is dat je de route goed geregeld hebt. We gebruiken verschillende navigatietechnieken, zoals een bolletje pijltjesysteem. Maar daarnaast zijn nog andere uh, verschillende systemen. En we willen eigenlijk een route hebben die zo landelijk mogelijk is, met wat afwisseling in. Zowel qua navigatietechniek, uh, als uiteindelijk het landschap. Daarnaast willen we leuke fotootjes kunnen maken, leuke opdrachten onderweg. Bijvoorbeeld een klein parcoursje uitzetten waar deelnemers moeten blind navigeren. En zo hebben we nog veel meer van dat soort opdrachten. Met deze klant gaan we wat verschillende opdrachten doen. Die hebben allemaal raakvlakken met medici. En daarin zullen ze onder andere bijvoorbeeld een liposuctie van een aardappel gaan doen. Okay. Ja, je gelooft het niet, maar... Dr. House in de zaal. Ja, precies. Dat zijn niet onze doorgaans spelletjes, maar uh, nee. nou ja, het maakt het wel spannend. Maar we staan open voor alles. Uh... Oké. Okay. Ja. Nog even uh, de, de website waar we meer informatie over het eventueel organiseren van, uh, van dit soort events kan komen. kijken. Dat is www.keverevents.nl. Klopt. En jullie hebben ook nog iets van rallyforfun.nl. En daar kan je na, dingen nakijken ten aanzien van 23 april. Ja, wij, uh, wij lanceren binnenkort die website. We hebben hem, uh, hij is bijna klaar. Maar op dit moment als je naar rally gaat, dan kom je nog bij Caver Events uit. Maar we hangen daar binnenkort een nieuwe website aan en daar kunnen deelnemers ook voor inschrijven. Maar mocht je informatie willen hebben, kun je dat allicht ook bij Events.nl doen. Oké, okay. nou Vincent, uh, hartelijk bedankt voor deze toelichting. Heel graag gedaan. En uh, we gaan het ongetwijfeld, uh, nou ja, als 23 april geweest is, in de diverse tijdschriften terug kunnen vinden. Uh, de, dit geweldige initiatief. En uh, hartstikke bedankt dat je even in de uitzending wilde komen. Ja, en voor degenen die willen kijken, zo rond half twaalf vertrekken we vanaf het circuit uh, in Zandvoort. Dus dan uh, is het al licht om in ieder geval even een kijkje te nemen. Dus altijd... Ja, schitterend al die klassiekers. 23 ja. april gaan we zeker kijken. Vincent, oh, okay. hartstikke ja. bedankt. Dankjewel. En een fijne tweede paasdag. Dankjewel voor je tijd. Ja, goed gedaan. Cool, ik mijn tijd just thinking, thinking, thinking about you.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 Radio met z'n de single van de Swing Out Sister en Breakouts. Ja, Breakouts. Als je zo voor het uit wil, over Breakout gesproken... <laughs> ja, nou, ...dan heb je nu al een probleem. Want we horen ze juist van onze verslaggever van Bergen. Het staat al helemaal bommetje en bommetje en bommetje vol met auto's. De Gerkenstraat, die kom je niet meer normaal overheen hoor. Dus, nee, maar voor de, voor, hij staat, als ik het goed begrepen heb, staat hij zelf met zijn auto ertussen. Ja, klopt. En oh, weet nou. je wat nou vervelend is? Of het raar is eigenlijk... Dat uh, net, uh, net uh, de, de Zalvoort invielen een beetje beëindigd is. En meteen Zalvoort uit ook weer vaststaat. Ja, dus, uh, je hebt waarschijnlijk klaar. twee ploegen. Het Eentje die komt nu Zalvoort in en die andere gaan meteen Salford uit. Het andere <laughs> begint al. Het uh, andere begint ook bijna. De ik... Dutch GT4 op ja, het van Zalvoort. Die stond ge ge al geprogrammeerd voor vier uur? Ja, vier uur. Maar we moeten het even in de gaten houden. volgens mij gaat de race eerder van start. Oké, okay, nou dan gaan we gelijk zometeen even over naar, uh, naar uh, Willem. Want uh, die uh, zometeen. Want uh, op de derde plaats even, even de, de startopstelling Op 1. Michel Campagne samen met Alard Kalf. 2. Phil Bastiaan en Matthijs Harkema. 3. Bertes Sanders en Mark Koster. En 4. Mark Kroes en Matthijs Bakker. Dus, uh... Oké, okay, dat is dus, uh, wat betreft de Dutch GT4, de race nummer drie die zo dadelijk van start gaat. En CFM houdt hem voor je in de gaten. Hoe staat ze met hockey, Ootja? Hockey, nog steeds. Uh, uh, derde kwart is bijna afgelopen en ze staan nog op 3-3. Dus het wordt, uh, nee, vierde kwart zijn ze mee bezig. 3-3, Dus er zit een verlenging aan te komen. Oké, okay, we houden het voor je in de gaten bij CFM. Race Radio met juist een uh, nieuwere single van Edward Maya en This Is My Life. Nou, we gaan weer snel over naar het circuitpark Zonvoort, naar Willem van Dinsen. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En we hebben we het natuurlijk over de laatste race van vandaag, de HTC Dutch GT4 race nummer 3. Willem van Dinsen. Ja, dat komt helemaal uh, de race over 50 minuten en de race ook uh, die... Uh... ...op één team na dan op deze startopstelling... ...door uh, twee rijders uh, wordt gereden. De auto's worden gedeeld door uh, twee rijders. Het zouden er in principe uh, twee zijn die het alleen deden. Jan Joris Verheul is dat in de Aston Martin. En Simon Knapp uh, die in de BMW M3 uh, rijdt. Simon Knapp echter uh, in de opwarmronde niet verder gekomen als... Uh, de voormalige Audi S tegenwoordig is het uh, s box Hij verloor daar uh, allerlei vloeistof uit de auto, moest de auto aan de kant zetten. Met als gevolg dat uh, een auto minder aan de start hebben. En uh, Simon uh, het stukje terug uh, moest lopen. Gaan we even kijken naar de startopstelling uh, van deze race. Dan uh, vinden we op precies positie terug de Porsche van uh, Phil Bastiaans. En die uh, rijdt samen met uh, Matthijs Hartema. Tweede plaats uh, Jeroen Bleekemal uit Tweede van de kolk In een uh, corvette rijden die. Derde zien we Henry Sumbrink en de zandvoorter uh, Danny van Dongen. Vierde Jan Joris Reuling, de Arsting Martin. En dan kijken we naar plaats 5. Dan is het uh, BMW van uh, Ricardo van en de en uh, Duncan Huisman, de BMW M3 van Acris. Zoals ik al zei, een race over uh, 50 uh, minuten. Nou, dat uh, kan een uh, spektakel gaan bieden. Maar die, uh, die, uh, die, uh, uit dat het uh, toch die race lang uh, droog zal zijn. Ik weet niet of iedereen daar blij mee is, want uh, sinds dit uh, seizoen rijden we met wat nieuwe banden. wat uh, ja, Die niet aan milieu-eitelijk en doen. En... Het schijnt niet bij iedere auto uh, het juiste effect te hebben. Er zijn auto's uh, die de banden uh, verregen. Inmiddels uh, zijn de auto's terug uh, na de opwarmronde en uh, we zijn inmiddels al uh, van start gegaan. Dan gaan we even kijken uh, richting het kassambocht, uh, wie we daar als eerste doorheen komt. komen. Dat is inderdaad de uh, Porsche van veel uh, Bastiaans en uh, op de tweede plaats... Nu dan de Corvette uh, waar uh, Jeroen Blijkmol achter is. zit. Zet is het uh, Jan-Joris vierde. Al, Alweer een poortje... en dat is de poortje van uh, regerend kampioen in deze klas: uh, Christian van der die dit te doen uh, samenrijdt met uh, Ferdinand Kool. Oké, okay, Willem van der Ja, we kunnen het ook live volgen op televisie. De belden, volgens mij zagen we een auto stil blijven staan bij de start. Klopt dat? Ja, dat is uh, auto, uh, als je niet is, auto nummer 65 geweest. Dat is een uh, van de corporat geweest van het uh, Data House uh, team. En ik moet even kijken, ja, dat is uh, jammer genoeg toch uh, voor ons land. Voor de auto van uh, Henri Sundring en uh, Danny van Dongen. Inmiddels is die wel weg, maar met de snelheid. Uh, dit is echt uh, toepasselijk iets op een racecreet. Oké, okay, nou we gaan weer een plaatje draaien bij CFM Race Radio en komen zo dadelijk weer bij je terug. Race Radio. Alleen op ZFM.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 Sex, bomb, sex Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Oekraïne heeft zijn plannen om lid te worden van de NAVO in de ijskast gezet. De nieuwe president Janukovic wil dat Oekraïne zich minder richt op het Westen en meer aansluiting zoekt bij Moskou. Janukovits voorganger Yushchenko was pro-westers. Hij had in 2006 een commissie ingesteld die de toetreding tot de NAVO moest voorbereiden. Janukovits heeft die commissie ontbonden. Als teken van de verbeterde relatie tussen Oekraïne en Moskou verschijnt de website van de Oekraïnse regering nu ook weer in het Russisch. Vanaf het Kennedy Space Center is het ruimteveer Discovery gelanceerd voor een van zijn laatste vluchten. Aan boord zijn zeven astronauten onder wie drie vrouwen. Het is de eerste keer dat drie vrouwen tegelijk meevliegen in een space shuttle. Ze brengen onder meer voedsel en onderzoeksapparatuur naar het internationale ruimtestation ISS. In september maakte Discovery zijn laatste vlucht. De eerste ruimteveer, de Columbia, werd in 1981 gelanceerd. Sindsdien zijn twee vluchten fataal afgelopen. Tijdens de paasdagen zijn iets minder buitenlanders naar ons land gekomen dan vorig jaar. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme zijn er 800.000 toeristen... en dat zijn er 50.000 minder dan in 2009. De meeste komen uit Duitsland en België. Verder zijn er opvallend veel Spanjaarden en dan vooral in Den Haag en Amsterdam. Omdat het weer vandaag beter is dan gisteren... zijn veel toeristen vandaag naar de pretparken getrokken, zegt het Nederlands Bureau voor Toerisme. Een Franse ontdekkingsreiziger is met zijn luchtballon van Spitsbergen opgestegen in een poging als eerste in een ballon de Noordpool over te steken. Als de wind meezit, denkt hij over een dag of drie de Noordpool te bereiken en nog eens vier tot zeven dagen later in Alaska te kunnen landen. De tocht is 3500 kilometer lang. Tijdens een vlucht zal de Fransman metingen uitvoeren van onder meer de ozonlaag en het magnetisch veld van de aarde. Het weer vanavond plaatst nog.